uw vormige trechter van nu. Schuimend wereldnat, stort zich over het heden, het vroeger op. Schuimvlokken woorden drijven, wentelen wat afneemt wanneer het wit klassiek wordt overspoeld en het water dun is. Vloed zonder app. Hier een museum. Hier waar het licht was. Hier waar het alles op een voetstuk staat. Ook hier kleeft bloed. Ook hier stormde ooit men woest naar links. Ook hier de eeuwige gaten slaande buiteling ooit. Nu mag je jutten hier. En wat je vindt is van jezelf.